Was het niet de bedoeling dat u Clifton Cottage zou bezichtigen met een Mrs. Cartwright? Ja, ja, ja, maar ik ben van gedachten veranderd. Je kan beter van baantje veranderen. Ze gaat zich ernstig beklagen bij Mr. Mamford. Over mij of over Clifton Cottage? Over allebei. Nou, dan hoop ik niet dat ze het een met ander gaat verwarren, anders sta ik op instorten, aangevreten door de houtworm. Is het zo? Oh, erge Miss Grey. En het werd beschreven als een droomhuisje van alle moderne gemakken voorzien. Toen de eigenaar, ja. Droomhuisje. Van alle moderne gemakken voorzien. Een play.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 Zeg, wij zullen er eentje samenstellen, Miss Gray. Bent u bereid? Meen je dat? Jazeker. En drie valt, Miss Gray. En dan uh, het origineel is van Mr. Manfred. <laughs> dat durft u niet. Dat hoeft u ook niet. Kom binnen, Steve. Uh, ik dacht dat u niet gestoord wilde worden, Mr. Mapp. Ik Mufford. ben gestoord. Miss Gray heeft de intercom niet uitgeschakeld. Oh, man, hij heeft alles gehoord, George. Ik heb vandaag mijn dag niet... Steele? Ja, meneer, ik kom. Zo.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 Uh, ja, en vriendelijk voor u. Het is mijn genoegen, Mr. Uh, Goor. Mijn naam is Steel. Wilt u zo goed zijn mee, mee te gaan naar mijn kantoor, Mr. Cole? Alsjeblieft. Dank u. Jouw kantoor? Dat is het kantoor van Mr. Manford, George. Het was het. Hij krijgt het zo zodra hij erbij is. <tomt> zo, gaat u zitten, Mr. Cole. Oh, dank u. <tomt> Wilt u zich graag? Graag. Heel vriendelijk voor u. Zo, zo, Ik denk dat ik er zelf ook maar een hey, neem. Zo. <tomt> zo. Zo, zo. Dus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 Ja, ik bedoel, huizen naast u, tegenover u. Ja, anders huh? zou het geen straat zijn, hè? Nee, <laughs> inderdaad. Het is ook een ja. leuk huis. Groter dan waar ik nu weer woot. Nog een goede buurt. Aha, gezinsuitbreiding ik? Nee, zakelijk oogpunt. Ik wil mijn relaties beter kunnen ontvangen. Oh, maar dan zal een huis als Semmer nou zeker een heel goede indruk maken. Dat dacht ik ook. Als het helemaal vrij lag, op eigen grond.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 Mr. Manfred heeft me gisteren uitgenodigd. Ja, en vandaag weer. Tot een duel. Alleen heeft hij allebei de pistolen. Maar die laat hij vallen zodra je hoort wat ik gedaan heb. Wees alsjeblieft voorzichtig, George. Ja, ja, ja. Wens hem maar succes. Goedemorgen, Mr. Manfred. Ik Goed, de, de deur dicht. Ja, man. Zo. Mr. Manfred, ik heb een. Ik heb een grote verrassing voor ik u. Ik voor jou ook. Als je hem geen sterke verklaring kunt geven. Ten eerste, hoe staat het met de pand in Flex Street? Ja, ja, moeten we daar nou meteen over beginnen? Daar ben je toch op uitgegaan. Ja, ja, ja. maar ik ben ervan teruggekomen. Ha? Zal ik u uitleggen? Dat is je geraaid. Um, er hebben zich um, zekere gebeurtenissen voor gedaan. Maar kort. Ja, hoor, Mr. Ik, um, ik heb besloten geen enkel bot op dat huis te aanvaarden. Idiot. Uh, uh, Mr. Mumford. Zwijg. Ik ga het u uitleggen. Ik zei zwijg. Ja, Hallo,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 Ik ben geen lid van de golfclub, of de Rotaryclub, of de Kamer van Koophandel. Ik waarschijnlijk ook niet meer. U komt toch niet op uw woord terug, Mr. Manvoort? Ik ben niet eens aan het woord toegekomen. Dus ik mag de eigenlijk ook werkelijk afhandelen. Ik veronderstel dat er niet veel anders op zit. Maar, onder één voorwaarde. Het is binnen een maand vastgelegd of ik doe mijn woord aan Mr. Jefferson gestampt. Ik zal, mijn beste Mr. Eh Ja, er is, eh...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 In plaats van één huis verkoop ik er twee. Misschien wel drie of vier. Mag ik het zelf behandelen? Dat zul je maar moeten. Dat is de enige manier waarop je Burley buitenhuis kunt verkopen. Daar kunt u op rekenen. Ik verkoop ze allemaal. Dat is je graaien. Wat anders vlieg je eruit, stil? En ik trof de oude man van precies in zijn zwakke plek zijn Burley buitenhuis. Ik werd geweldige <laughs> geweldig nat. Van Vanwee. En dan was het heel goed op, echt. En het geeft mij de kans een in inklap te bewijzen wat ik waard ben, Miss Ray. Even een maand de tijd gegeven. Een maand? Een maand? Tjie, het is onmogelijk. Je weet toch hoeveel tijd de notarissen nodig hebben? Ja, maar daarom ben ik ook zo dus slim geweest om iedereen dezelfde notarissen te laten nemen. Iedereen? Ja. Mr. Cole, die het Burley Buitenhuis gaat kopen. Mr. Stevens, die Cole's huis neemt. Mr. en Mrs. Carter. Bill Huxley en zijn vrouw. Philip Green en Jennifer Smith. Ja, hoeveel mensen zijn er eens helemaal snel bij betrokken, George? Nou, dat stond zo gewoon niet te zeggen. Ik begin zelf te tellen een beetje kwijt raken. Maar geen paniek. Ik heb de zaak voorkomen in de hand. Ja, voorkomen in de hand is niet slecht. Manfred. Mr. Cole Mr. Cole, een ogenblikje, meneer. Mr. Cole hm? voor jou, George. Oh, wil zeker met die gelijk tekenen, dank Ja, hallo, Mr. Cole. Wat zegt u? G gedaald? Nou ja, alles wat daalt, stijgt vanzelf weer, of niet meer? Oh, is net andersom, ja. Nou, toch geen paniek, hè? Het is heel simpel, Mr. Cole. Stevens hoeft van de week alleen maar een flink aantal verzekeringen af te sluiten. En hij heeft de borst van voor uw huis, ja. Hè? Huh? Het zijne.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 Vriendje bellen, vriendje bellen. <coughs> Freddy? Ja, daar, George Steele. Wat zeg je? Haha, <laughs> die, die is goed. <laughs> ja, zeg langzamerzijf Freddy, waar ik om belde is dit. Uh, hoe staat Consolidated Oil? Halve kroon gedaald. Uh, uh, Bolivia mijnen? Oh, twee shilling omlaag. <coughs> uh, Verenigde stuizelfabrieken? Doe Drie? Mr. wat is dit voor domme? op mijn bureau? Oh, en sendaan beton? Wat? Ook gedaald? Bully glucose. Huh? Wat? Het erin in dat houdt? Huh? De hele beurs is gezakt. Oh. Oké, okay, uh. dank je Freddy. Ja, dag. Stil, stil. Wat is hier gaande? Niets gaat, niets, niets. Alles zakt. Wat is dat voor onzin? Beursnoteringen, Mr. Mumford. Ik sprak net een vriendje van me. Makelaar en effecten. Kun je met jouw salaris speculeren? Pardon, pardon, ik specule nergens mee. De aandelen van Mr. Cole hebben een duw gehad. Mr. Wie?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 volledige dekking. Wil dat zeggen dat het een dak heeft? Geen idee, Mr. Mumford. En dit hondenbeek, honderpomp. Eh, pardon, me, eh, Mr. Mumford, dit zijn aantekeningen van mij. Ik heb een, eh, een telefoongesprek gehad in uw kantoor. Over hondenbeek? Nee, nee, verzekeringen, Mr. Mumford. Verzekeringen? Ja. Met wie? Je vriendje, de hoofdinspecteur van zeker? Nee, nee, met Mr. Stevens, de man die Mr. Kool's huis wil kopen. Als Mr. Kool's het buitenhuis koopt. Ja, maar.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 Volledige dekking tot een bedrag van 3000 pond en eh, 1000, pardon, ik neem het, 100 pond wil ik zeggen, voor een hondenbeet. Huh? Mr. Stevens doet de verzekering. Moet de Hoe bedenken. zit het eigenlijk, Steen? Ja. Verkoop jij hem een huis of verkoopt hij jouw verzekering? Ik geloof dat u het niet begrijpt, Mr. Maar Dat doe ik zeker Ik weet zeker dat ik het kan uitleggen. Ja, het is heel uh -huh. eenvoudig. Nee, het is oh. eenvoudig luister. Als huh? Mr. Stevens hè, deze week 10 verzekeringen extra afsluit, huh? krijgt hij een bonus van de firma. En dan heeft hij de borgsom voor het huis van Mr. Cole. Huh? U, hebt, u hebt zeker toevallig niet een, een ongevallen verzekering? Ik? Jij bent de enige die hier een ongevallen verzekering nodig heeft. Heel effecte aandelen, verzekeringen. Jouw werk is huizen verkopen. Hij stelt alleen maar belang is een cliënten, Mr. Mumford. Dat kan zijn. Maar de bonus van zijn cliënt Stevens mag wel aardig hoog zijn. willen hij er de borgsom van een huis mee kunnen betalen? Ja, kijk, het gaat alleen maar om de laatste 200 pond, Mr. Mumford. Hij denkt namelijk zijn huis, zijn eigen huis dan, met winst te kunnen verkopen. Zijn eigen huis? Nou, ja, hij, hij zal toch ergens moeten wonen, hè?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 Ze gaan er namelijk uit en nemen het huis van de katers over. Dat zijn de mensen die het huis van Mr. Stevens nemen. Juist, juist om dichter bij de moeder te worden. De huislees ja, ja. gaan namelijk uit uw flat omdat ze daar geen kinderen kunnen en krijgen. En als ze geen kinderen kunnen krijgen, dan kom jij daar ik even een paar... Ik bedoel, Mr. Mumford, te zeggen ze mogen geen kinderen hebben volgens het huurcontract. Dus oh. die flat komt, komt leeg. Nee, precies. Maar ze vragen een bedrag voor overname om de aanbetaling op een nieuw huis te kunnen doen. Maar nou, dat, dat heb jij allemaal al geregeld, nietwaar Eh, uh, Zo goed als, Mr. Mumford.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 Zou Mr. Steel lang wegblijven? Nee, als u op hem wilt wachten. Ja. Heel graag. Alsjeblieft. Gaat u hier maar. Jennifer, zijn. wat heeft dit te betekenen? Oh, dat kan ik beter aan jou vragen. Jij bent mij achterna gelopen. Hoe oh, je dat maar niet. Ze, wat doe je dan hier? Schreeuw niet zo niet. Ik schreeuw me. niet. Dat doe je wel. Dat doe ik niet. Goed.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 Allebei. Maar u weet niet waarvoor ze hier zijn, Mr. Manford. U dan wel? Uh, Niet precies. Zij weten dus zelf. Ja, ja, ik weet waarom ja, ik hier ben. Ik ook. Ja. Het duurt dan iets op tegen om mij op de hoogte te stellen. Ik zal het u vertellen. Nee, ik zal het u vertellen. Zij vertelt u de dingen zoals zij ze ziet. Dat doet hij. U verspilt mijn tijd. Vooruit, eruit, allebei. En kom maar terug als jullie gaan meestrijden. Ja, dan hebben we Mr. Manford, Mr. Stier... kan naar de hel lopen. Ik wens u beiden een goede morgen. Alsjeblieft.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 Maar aan het eind van de maand moet alles afgehandeld zijn. Anders is de zaak van de maand. Inderdaad, het moet voor het eind van de maand afgehandeld zijn. Anders heb ik geen baan. Rekent u maar op mij hoor, Mr. Cole. En wel met terug. Zo gauw ik het heb geregeld. is de Cole. So, uh, uh, uh, Miss Gray, belt u Mr. Stevens op. Het uh, is dringend. N uh, nog meer moeilijkheden, George? Wat? Nog meer? Ja, er was een jong stelletje hier. Ze hadden ruzie. Oh, ben helemaal niet geïnteresseerd in jonge stelletjes. Zeker niet dat ze ruzie hebben. Oh, maar ze waren wel geïnteresseerd in jou. Het ging oh. over een vooruitbetaling. Mr. Mumford wil dat je het even uitzoekt. Het heeft helemaal geen haast. Ik moet eerst even uitzoeken waarom Stevens het huis van Mr. Cole niet neemt.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 maar, Mr. Steele... Ze waren rond in angst en vrezen, snakken daar een ongevallenverzekering. Het is erg vriendelijk van u om zoveel moeite voor... Helemaal je... niet. Uw zorgen zijn toch mijn zorgen. U belt gewoon, Mr. Cole, op en u zegt dat u van gedachte bent, veranderd wat het huis betreft. Maar dat ben ik niet. Ik heb u toch gezegd dat alles, een, alles wat u nodig had, een paar extra polissen waren. En de verkoop van mijn huis dan? De, dat is verkocht. Dat is het niet. Mr. Carter belde me een uur geleden op. Ze doet het niet. U. Ja, maar ze moet het doen. Ze, ja, ze moet dicht bij haar moeder wonen. Nou. Dat zeker niet in mijn huis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 En wat zijn volgens jou en man zijn beste bedoelingen? Beste meisje, vertrouwen, Miss Gray. Uh, denk je dat het alleen om een onbenullige ruzie gaat? Is te hopen. Als het me lukt, ze vanavond op elkaar te brengen, dan klopt Miss schema maar weer. Zeg, het... zou ik ze in een park kunnen lokken, hè, met een nachtwaken omkopen om ze in te sluiten? George. Rustig maar, Miss Gray. Ik vind er uitgevallen wel iets. Ik hoop het voor je, George. Is die alweer weer weg, Miss Gray? Ja, Mr. Mumford. Had u een verklaring wat die twee jonge mensen van vanmorgen betreft? Ja, ze hebben hun verloving verbroken, Mr. Oh, Mumford. Hoe kwamen ze dat hier vieren? Ze kwamen het voorzorg terughalen dat ze aan Mr. Stier hebben betaald voor een flat met overname. Ah, die zullen ze er wel niet meer nodig hebben, hè? Ogenblikje. Maak eens kantoor, Mumford. En gooi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 Ik heb jullie nooit samen op kantoor gekregen en ik moet met jullie samen afrekenen. Dus waarom dan niet in een uh, aangenaam omgeving? Ja, ik waarschuw jou, hè? geen geleuter. Maak het kort. Hm. Je hebt het al finaal met eraf gerekend. Dat gaat jou niks aan. Geen er maar geen kans dat het wat bijgelegd? Geen enkele. Nou, kan je een ongelijk geven, hoor. ze leek me nogal hebberig. Dat is helemaal niet. Ze komt toch maar mooi over jouw geld beschikken met die gezamenlijke rekening. Dat was mijn idee. Ja, maar ze vertrouwde hier anders niet zo erg. Ik bedoel...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 Zeg, uh, uh, zeg, ging het om een uh, om een ander vriendje, Jennifer? Ja, doe niet zo belachelijk.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 bijleggen En uh, de flat zouden nemen. Nou, dat doen we dan niet. En steek jij je neus niet in alle zaken? Juist. Wij zullen zelf wel uitmaken wat we doen zonder de tussenkomst. Ik probeerde alleen maar om te helpen. Ach, maar dat je wegkomt voordat ik je pak slaag geef. Ja. ja, dat moest ik maar doen. Hè. Ik heb het gevoel dat ik iets te veel ben. Ja.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 Kijk eens, meneer Twee, het is net als in een in, in familie, hè? Ze kunnen onder elkaar ruzie maken, maar zo gauw iemand wil bemiddelen, sluiten ze de gelederen. Je bent geweldig, George. Oh, weer? Miss Anne? Uh, uh, uh, miss Twee uh, en uh, Ik heb direct Mr. Cole opgeweld voordat Mr. Manfort de kans kreeg hem te bewerken. Dus u bent op mijn hand, miss, uh, miss uh, uh, Anne. Laten we zeggen, wij sluiten de gelederen. Maken dus kantoor Manfort. Wie? Mrs. Carter? Lieve hemel.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 Laat u dat maar bij over. Dat is Thiel's herkennismelodie. En kijk eens wat er van terecht komt. Hij heeft ook ontzettend veel pech gehad, Mr. Mumford. Net toen alles goed ging. Ik heb hem gewaarschuwd dat er een heleboel fout komt. Ja, hij heeft zo zijn best gedaan. om. Is elkaar, oude... Ik heb... Oh, oh. Goeiemiddag, Mr. Mumford. Ja, ja, ga door, Steel. Wat is er voor? Uh, uh, Mrs. Carter, meneer. Ik, ik herinner me plotseling dat Mrs. Stevens vertelde dat hij een auto voor de zaak had gekregen. Hè? Dus ik heb hem gevraagd zijn oude wagentje voor een zacht aan de Carters over te doen op afbetaling. hemel, dat doet hij. Nog in tweedehands auto's ook. Nou, dat willen we onze kleine hechte gemeenschap, meneer. Terwille van wat? Het teamgeest, meneer. Mijn cliënten beseffen dat ze allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Ja, Maar beseffen ze ook dat ze allemaal een stevige hypotheek nodig hebben? Dat is dan geregeld, meneer. Je dacht dat alles geregeld was, Thiel. Eh, de notaris is hier geweest. Eh, iets, iets mis? Alleen maar dat drie van jouw cliënten, Huxley, Kater en Stevens, geen rekening hebben gehouden met het feit dat een groter huis een hogere hypotheek voor ze betekent. Ja, natuurlijk wel. Dan heb jij ze niet uitgelegd dat het verlenen van de hypotheek van hun inkomen afhangt. Ja, George, geen van drieën verdient genoeg om een tweede hypotheek af te sluiten. Dus zullen ze iemand moeten hebben die borg voor ze staan? Nou, het is niet ver om ze zo het mes op de keel te zetten. Zou jij het hele geval maar niet als afgedaan beschouwen? Hadden ze maar bij Inkomsten. Uh, bij inkomsten? Ja, van een dus bijvoorbeeld. Maar ja, die hebben natuurlijk geen van allen een baan. Nog niet, nee, maar die zullen we ze de gauw geven. Wat? Is het dubbel inkomen? Hè? Genoeg waarborgen voor een tweede hypotheek? Ja, maar dan moeten we zorgen werk te vinden voor de dames. Tot straks. Stieren. George! Nou begint hier nog een uitzendbureau ook. Ziet u, Mr. Kool als iedereen nou even meewerkt en de akte in tijd gepasseerd, en alles wat ik te doen heb, is een vrouw in positie een positie te geven. Precies. Als u Mrs. Huxley aanneemt, laten we zeggen tegen 800 pond per jaar, krijgen zij en een man voldoende hypotheek op hun gezamenlijk inkomen. En ik zou grijp zijn voor wanneer? U begrijpt het niet. Ze zou natuurlijk niet echt voor u kunnen werken, omdat ze die baby krijgt. Trouwens, ik vraag mrs. Stevens ook om Mrs. Carter een baan te geven. Dat is bijzonder aardig van u. Ja, de Katers moeten er immers ook een dubbel inkomen hebben. En hoe zit het met Stevens? Wie geeft zij vrouw een baantje? De Huxleys natuurlijk. De Huxleys? En je wilt dat ik Mrs. Huxley en Nieuws neem? Dat klopt, ja. Als zij van huis is om voor u te werken, zou Mrs. Stevens bij haar het huis hebben kunnen doen. Priant. Ja, dat dacht ik ook. En omdat u nou niet de duper mag worden, is het alleen maar eerlijk als we ook iets vinden voor uw vrouw. Ja. Mijn vrouw? Werken? Ik zelf. Ja, ik bedoel wel dichte bezigheden, koken, naaiwerken, beetje wassen, beetje strijken. Uh, Mrs. Carter zouden kunnen nemen. Terwijl zij bij Mrs. Stevens werkt. Precies. Geweldig. Geweldig. <laughs> ik roep een dokter, of de politie, of ik draai je persoonlijk hierheen. Maar u... U weet het voornaamste nog niet, Mr. Kool. De hoofdzaak komt nog. Ja, ja, zeker, Mr. Kool. Ik ben het volkomen met u eens. Een voortreffelijke oplossing en volkomen legaal. Ja, ja, hij is een man met een roodzakelijk instinct. Ik ben erg blij dat u zo tevreden bent. Dag, Mr. Kool. Wel, Miss Grey, de notaris zegt dat het in orde is, en Mr. Kool noemt het ingenieus. Naar mijn bescheiden mening is tien of een genie... Ach, de grootste idioot die er hij is beslist geen idioot. Nee, nee, waarschijnlijk niet. George, hoe heb je het voor elkaar gekregen? Ik bedoel, hoe ben je op het idee gekomen? Uit Vanhoop. Ik dacht, als iedereen iedereen's vrouw in dienst neemt, is iedereen weer terug op het punt van uitgang. Precies. Niemand hoeft iets te betalen en de dames blijven rustig thuis. En doen hun eigen huishouden. En op papier hebben ze allemaal betrekking, dus een dubbel inkomen. Ja, alleen, het, het werkt maar één keer, hè. Tot iemand erachter komt en er is ook post. Maar de kring is gesloten, George. Nee, niet helemaal. Daar doet zich nog een uh, kleine moeilijkheid voor. Philip en Jennifer, die willen meteen kinderen hebben. En dat is niet toegestaan in die vlees? Ja, ze hebben me om een kleine woning gevraagd. Maar, maar je moet die flat onmiddellijk kwijt. Ja, en om er nou zeker van te zijn dat het niet weer voor verrassingen komt te staan, leek het me beter die flat in de zaak te houden. Hier, in de zaak? Ja, het is toch een leuk flatje. Niet uh, Ik zou hem kunnen nemen. Jij? Of, uh, ja, of, of, of, of, of, of jij hè, zou hem kunnen nemen. het is een flat voor een gezin. Weet ik, Weet ik. dat moet opgelost worden. Maar het is de enige manier om er zeker van te zijn dat ons kleine, gelukkige kringetje. George, uh, is het een huurlijk zaal uh, Nou, uh, het is toch zonde als we die flat zouden verspelen, zeg wie wil je erover nadenken? Nee, ik weet het niet. Daar heb ik even tijd voor nodig. Nou, je moet wel vlug Ik heb nog zes andere vergaderingen. George, we nemen hem. <laughs> Hallo? Wa wat is hier aan de hand? Waarom bloost u, Miss Green? We zijn zojuist verloofd, Mr. Mamford. U bent. Hij hey, is. Ja, meneer Storm. Wel ja, eerst pikkeert Burley buiten huis en nou <laughs> Het ging allemaal erg plotseling. Weer een van jouw onverwachte in Palestine. Nee, nee, nee, nee, meneer Mamford. Dit project had ik al een tijdje op het oog. Nou, ik kan niet zeggen dat ik er niet meegenomen ben. Want dan ben ik weg. We nemen de flat van de Huxis, Mr. Manfred. En jullie denken nou zeker dat ik jullie het bedrag van de overname als huwelijkscadeau cadeau geef. Dat denken we niet, Mr. Manfred. Nee, maar je krijgt het. En een paar jaar huur. Dat is erg royaal, Mr. Manfred. Oh, het is erg egoïstisch, Miss Anne. Want dat is toch die flat waar je geen kinderen mag hebben? Oh, Dat geeft mij dan tenminste de kans zo lang mogelijk er een erg goede secretaresse te halen. Veel geluk, jullie allebei. Hij is nog niet zo kwaad, Miss Gray. En? En? Het is ontzettend aardig van Ja, en ontzettend royaal. Maar wat die, die, die laatste opmerking van het betreft, daar kan hij beter niet te vast op rekenen. <laughs> Eddie McQuaire, Nederlandse bewerking, Jorke van der Berg. Proofverdeling, Mr. Mumford, Huib Horizont. George Steele, Jan Borges. Anne Gray, Fesi Ronen, Mr. Cole, Willy Raus. Philip Green, Bob Straat. Technische realisatie, Kordegroot Groot. Assistentie, Henk van der Steeg. Regie, Harry Bronk.